Geen Londenaar gaat op straat voorbij aan een opstootje. Toen meneer Montague in zijn autootje langs Kingsway reed, zag hij een groep mensen omhoog kijken in de takken van een plataan, zoals er velen langs de weg staan. Hij remde en stond stil om te kijken wat er aan de hand was. Poes, poes, poes, poes, poes, poes, riep iedereen bemoedigend. Kom dan, kom maar, kom maar, poes, poes, poes, poes, poes, poes, poes, poes. Maar kijk eens wat een schattig katje. Eh, we moeten een stukje vlees voor hem halen. <grijgene> Die komt heus wel naar beneden als hij er genoeg van heeft. Wat is hier aan de hand? Het tengere, geklede kind keek de politieman smekend aan, terwijl ze het leren poesemandje tegen zich aanklemde. Ook... Wilt u alsjeblieft die mensen wegsturen? Hij kan toch nooit naar beneden komen als iedereen maar naar hem staat te schreeuwen? Hij is zo bang die armen lieverd. Een paar kwaaie gele ogen staarden glimmig door de takken naar beneden. De politieagent krabde zich achter het oor. Ja, oh, eh, dat zal niet eenvoudig zijn, juffertje. Hoe is die daar gekomen? De, de, de sluiting ging los en toen is hij uit het mandje gesprongen op het moment dat we uit de bus kwamen. Ach, toen doet u nou toch iets... Meneer montague -Eck zag een eindje verder op een glazenwasser met een ladder staan. Hij riep hem, eh, kom eens hier met die ladder, jongen. Ja, dan, dan hebben we hem zo uit de boom. Ja, ik zal het doen. Zal ik het doen, juffrouw? En, ja, als we hem aan zijn lot overlaten, dan zit hij er morgen nog. Geen klant die nog naar kopen haakt, wanneer hij eens is bang gemaakt. Ja, voorzichtig maar. Ja, nee, geeft u maar. Ja, goed zo, goed zo. Oh, dank u wel. O, voorzichtig. Ja, ja, ja. hij vindt het zo akelig als iemand hem oppakt. Och, dat komt prima in orde, juffrouw. Nou, daar gaan we dan. Meneer Eck duwde zijn hoed stevig op zijn hoofd, liet zachte, vleiende geluidjes horen en verdween tussen het gebladerde. Een explosie van gesis en geblaas volgde. Enige tientallen bladeren dwarrelden naar beneden gevolgd door een moeizaam afdalende meneer Eck, die een tegenstribbelende bal vuurrood bond in de houtgreep had. Het meisje hield het mandje open, vier schoppende en trappende poten werden er met de rest ingeprutst en met een touwtje van een van de omstanders werd de deksel goed gesloten. De glazenwachter kreeg een fooi van meneer Eck en iedereen ging weer zijn wegs. Meneer Eck verbond zijn bebloede pols met een zakdoek en trok zijn das recht. Oh, hij heeft u gemeen gekrapt, riep het meisje verschrikt. Oh, dat geeft niet, zei meneer Eyck. Kan ik je misschien ergens naartoe brengen met de auto? Nou, dat is plezieriger dan met de bus. Het meisje protesteerde, maar meneer Eyck wilde daar niet van horen. Zette haar in zijn wagentje en vroeg waar ze naartoe moest. Naar dit adres, zei het meisje, en haalde een krantenknipsel uit haar versleten tasje. Dat is een uh, Soho, is het niet? Meneer Eck las enigszins verbaasd de advertentie. Gevraagd, een flinke kat of kater voor de muizenvangst in een mooi groot huis. Tevens bedoeld als metgezel voor echtpaar van middelbare leeftijd. Geboden wordt tien shilling en een goed te huis voor de juiste kat. Persoonlijk aanmelden bij de heer John Doe. La Cigale Bienheureuse, Frits Street West, dinsdag tussen 11 en 1. Hé, hey, eigenaardig, zei meneer Eikman een Frons. Oh, denkt u dat er iets niet goed mee is? Zou het een grap zijn? Ja, ik, ik, ik begrijp helemaal niet waarom iemand tien piek wil betalen voor een gewone kat, u. Meestal krijgen ze gratis thuisbezorgd hoe iemand die jonge katjes verdrinken nog helemaal vreselijk vindt. Ik vertrouw die meneer John Dew niet zo erg. Ach, hemel, zei het meisje met tranen in de ogen. Ik had zo gehoopt dat het iets was. Ze zitten zo vreselijk aan de grond. Mijn, mijn vader is werkloos en, en Maggie, dat is mijn stiefmoeder, wil Magher Chagall Gasbas niet langer houden, omdat hij aan de tafelpoten krapt en net zoveel eet als een christenmens. Dus zoetert. Maar, maar dat is echt niet zo. Alleen wat melk en, en kattenbrood en, en, en deze geweldige muizen vangen. Maar ja, wij hebben geen muizen. En toen dacht ik, als ik nou een goed te huis voor hem weet, en tien shilling voor, voor nieuwe laarzen voor vader, heeft ze zo nodig? Ach ja, waarom ook niet, zei meneer Eick. Misschien willen ze wel betalen voor een volwassen prachtige muizenvanger, of misschien is het wel voor de film. We zullen eens gaan kijken, maar het lijkt me beter dat u mij het woord laat doen bij die meneer Deu. Ik ben een keurig net persoon, voegde hij er haastig aan toe. Hier hebt u mijn kaartje. Montague, Egg, vertegenwoordiger van de firma Plummet Rose, Wijnen en Spiritualiën, Piccadilly. Ik doe niet anders dan praten met mensen. Dit is mijn werk. Een, een goede zakenman sleept orders in de wacht, verlaat het pand dus nooit voordat het is volbracht. Dat is Monty's motto. Mijn naam is Jean Maitland. Vader zat ook in de handel, maar vorige winter kreeg hij bronchitis en hij is nog niet sterk genoeg om weer op pad te gaan. Dat is erg vervelend, zei Monty medelijdend terwijl hij richting High Holborn weet. reed. Ja, hij vond het meisje van ongeveer 16 een lief kind en hij nam zich voor om iets voor haar te doen. Er waren nog meer mensen tot de conclusie gekomen dat tien shilling voor een kat goed betaald was... Er stonden er wel vijftig of zestig voor het smoezelige cafeetje, sommigen met mandjes, anderen met een kat zo op hun arm. Ze gingen achter in de rij staan en wachtten hun beurt af. Er scheen een achteruitgang te zijn, want de mensen gingen wel naar binnen, maar kwamen niet terug. Eindelijk waren Jean en meneer Eyck aan de beurt. Ze gingen een verveloze trap op en stonden tegenover een grimmige deur. De deur ging open... En daar stond een dikke man met een opgeblazen gezicht en scherpe prik ogen die kortaf zei... De volgende. Ze gingen naar binnen. Meneer John Doe, vroeg Monty. Ja, een kat bij u? Oh ja, ik zie het. Kat van de jonge dame. Gaat u zitten. Een naam en adres, mevrouw." Het meisje gaf haar naam en adres en de man noteerde. Ja, voor het geval, zei hij, dat de gekozen kandidaat niet goed blijkt te zijn en ik u nog eens wil aanschrijven. Nou... Laat u de kat maar eens zien. Het mandje werd opengemaakt en een zwaar beledigd rood hoofd kwam tevoorschijn. Oh, juist ja, ja. Nou, mooi exemplaar. Ja, Adem en poes. Nou, hij is niet erg vriendelijk, geloof ik, hè? Ja, hij is zo zenuwachtig van de reis. Maar, maar het is een engel. Nou, als u u eenmaal kent... En, en het is ook een hele goede muizenvanger. En, en hij is schoon en zindelijk. Ja, dat is belangrijk natuurlijk. Ja, hij moet zinnelijk zijn. Ja, want hij moet zelfs een kostje verdienen. oh dat doet hij, dat doet hij. We noemen hem Magher Shalal Gasbas. omdat hij altijd op jacht is. Maar hij luistert naar de naam Mache Hé, lieverd? Ja, ik ben niet zo dol op die kleur, hè. Ja, tien shillingen is veel geld voor een rode kat. Ik weet eigenlijk niet of... Nou, kom nou, zei Monty. In de advertentie stond geen woord over de kleur, trouwens. Rode katten zijn betere muizenvangers dan zwarte of grijze. En bovendien zie je hem goed in het donker. Je valt er niet zo gauw over. Ja, we moesten eigenlijk meer geld vragen, juist omdat hij rood is. Hij is gewoon een klasse beter dan welke andere huis, tuin of keukenkat. Ja, misschien heb je wel gelijk. Nou, brengt u hem dan vanavond om zes uur maar naar ons huis. Hè? Maar eh, niet later, want dan zijn we uit. Hier is het adres. Als mijn vrouw hem leuk vindt, dan houden we hem. Uh, doet u hem nu maar terug in de mand. Hij uh, zal het goed bij ons hebben, dank u wel. En deze kant op graag. Ja, past u op voor het trapje. En goedemorgen. Via een gammel achter trapje kwamen ze in een vuile, stinkende zijstraat. Ze keken elkaar eens aan. Ik, uh, ik vond hem nogal kort af. Ik hoop echt dat hij lief zal zijn voor, voor Marché. U, u, u was geweldig over zijn kleur. Lieve March van me... Het is toch zo onbegrijpelijk, hè, dat dat iemand om die rode kleur hem niet mooi vindt. <laughs> Zei meneer Ek. ik geloof pas in die tien shilling als ik ze zie. Hoe dan ook, ik wil niet dat je in je eentje naar dat huis gaat. Het is bovendien een buitenwijk. Ik kom je morgen om vijf uur halen. Maar meneer Ek, dat mag ik toch niet van u verlangen? Ach, onzin. Om um vijf uur ben ik bij je. Dan komt u dan om vier uur? Dan drinken we eerst een kopje thee. Ja, dat is toch wel het minste wat ik, wat ik kan doen. Nou, heel graag, zei meneer Eyck. Het huis waar meneer John Doe woonde was een nieuw gebouwde villa, die eenzaam aan het eind van een nog niet geplaveide buitenweg stond. Mevrouw Doe deed open, een klein vrouwtje met schrikogen dat steeds zenuwachtig aan haar lip zat te plukken. Magher Shalal Gabbas werd uit zijn mand gehaald in de zitkamer, waar meneer Doe de krant zat te lezen in een fauteuil. De kat besnuffelde hem achterdochtig, maar mevrouw Doe, die erg haar best deed, mocht even achter zijn oren kriebelen. En uh, lieve, is deze goed? Je hebt uh, geen bezwaar tegen de kleur, is het wel? Oh, nee, nee, het is een uh, mooie poes. Ik vind hem erg leuk. Goed. Dan nemen we deze. Juffrouw Metland, hier zijn nu tien shilling. Wilt u dit even tekenen voor ontvangst? Ja, goed, dank u. Nou, wilt u dan nu gauw afscheid van hem nemen, Metland? Ja, Het spijt me, maar we moeten weg, <laughs> Hij is bij ons in goede handen. Monty liep langzaam met de gereserveerdheid van een echte heer in de hal op en neer, om vervolgens naar het achtergedeelte van het huis te lopen, weg van de zitkamer, maar dit intermezzo duurde maar een paar minuten toen kwam Jane Metland de kamer uit manmoedig snuffelend, in een klein zakdoekje, gevolgd door mevrouw Do. ben je zo erg op je poes gesteld, lieve kind? Ja, ik, ik hoop echt dat het je niet te veel... Kom, kom, eh, Flossie, zei haar echtgenoot, die plotseling achter haar opdook. Miss Smetland weet heus wel dat we goed voor hem zullen zorgen. Hij bracht hem naar de deur en sloot deze weer vlug, zodra ze buiten stonden. Uh, als je er niet gerust op bent... Dan halen we hem meteen weer terug, zei meneer Eyck, weinig op zijn gemak. Nee, het, het gaat al, zei Jean, maar laten we maar hard wegrijden, nu dadelijk, als u het goed vindt. Terwijl ze over het ongelijke wegdek hobbelde, zag meneer Eyck een jongen aankomen. Hij droeg een kattenmand en floot hard en schel. Kijk, zei Monty, een concurrent, we zijn hem net voor... De zakenman die het eerste is, krijgt de orde fluks en fris. Verknomme, mompelde hij voor zich heen, terwijl hij gas gaf. Ik hoop dat alles oké okay is, maar ik ben er al lang niet zeker van. Meneer Eck had er geen vrede mee, en toen hij een week later weer in Londen was, besloot hij eens na te gaan bij de familie Metland of er nog nieuws was. Jane deed de deur open, en naast haar stond met hoge rug en zwiepende staart, ja, zei het meisje, hij heeft de weg weer teruggevonden naar huis, die slimme schat. Ja, een week geleden stond hij op de stoep, mager en verwaarloosd, maar hij was het. Ja, hoe hij het klaar heeft gespeeld, nou, dat is ons een raadsel, maar, maar we konden hem niet nog eens een keer wegsturen, hè Maggie? Nee, zei mevrouw Metland. ik hou niet van die kat, maar uh, ik, ik heb er eigenlijk nooit voor gehouden. Maar goed, uh, het is natuurlijk uniek, hè, en, en een kat is ook een levend wezen met gevoel. Ja, het is alleen vervelend van dat geld. Ja, zei Jean, weet u, toen hij terug was gekomen en wij besloten waren om hem toch maar te houden, toen heb ik meneer Doe een briefje geschreven en hem een postwissel gestuurd van tien shilling. Juist vanmorgen kwam die brief terug met het stempel onbekend. Ja, en, en nou weten we niet meer wat we moeten doen. Ik heb nooit zo erg in die meneer John Doe kunnen geloven, zei Monty. Die man deugde niet. Oh, ik zou het maar rustig laten voor wat het is. Maar... Het meisje had er geen vrede mee en later op de dag reed meneer Eck in noordelijke richting op zoek naar meneer Doe met een postwissel in zijn zak. De deur van de villa werd geopend door een keurige dame van middelbare leeftijd, die hij nog nooit eerder had gezien en die hem vragend aankeek. Monty legde haar uit dat hij meneer Doe wilde spreken, die de kat gekocht had. Op het woord kat veranderde haar gelaatsuitdrukking. Komt u binnen, zei ze. Ik roep mijn man even. George? George kwam tevoorschijn en keek Monty nadenkend en ernstig aan. Ik ken niemand van de naam Doe, zei hij. Maar als u de laatste huurder van dit pand bedoelt, die is weg. De dag na de begrafenis van de oude heer hebben ze als een haas alles ingepakt en zijn vertrokken. Ik ben de huisbewaarder. En als u een kat kwijt bent... Misschien wilt u dan even met mij een kijkje in de tuin nemen. Ze liepen door het huis naar de achtertuin. Midden in een bloembed was een groot ondiep gat. Een schop stond rechtop in de aarde langs de kant, en op het gras lagen in twee lange lugubere rijen minstens vijftig morsdode katten. Als die er van u bij is, mag u hem hebben, maar uh, ze zijn nu niet direct in goede conditie. Groot toch? ...zijn meneer Eyck vol grijzen... ...en hij dacht met innig welbehagen... ...aan magher, Shalal Ghazba's staart op, ...zoals hij daar te begroeting stond... ...op de drempel van de familie Metland. Laten we naar binnen gaan... ...en vertelt u me alles wat u weet. Het, het, het is... ...het is niet te geloven. De naam van de huurders was Proctor geweest. De familie bestond uit een oude invalide meneer Proctor... ...op wiens naam het huis stond en zijn getrouwde neef met echtgenoten. Ze hadden geen inwonend personeel. De oude mevrouw Crab deed het huishoudelijk werk. Ze kwam elke dag en zij vertelde altijd... dat de oude heer katten niet kon uitstaan. Ja, hij werd als het ware ziek en beroerd ervan. Ja, ze moesten natuurlijk voorzichtig met hem zijn... want hij had een slecht hart, zo slecht... dat hij elk moment ja, dood kon blijven. Toen we dus al die begraven katten vonden dachten we dat de jonge Proctor ze had doodgemaakt om te voorkomen dat de oude heer ze zou zien en een shock zou krijgen. Maar het gekke van de zaak was dat al die katten zowat op dezelfde tijd waren omgebracht en nog niet zo lang geleden. Meneer Eck herinnerde zich de advertentie in de valse naam en de sollicitanten die allemaal door een andere deur weggingen zodat niemand kon zeggen hoeveel katten er gekocht en betaald waren. En hij herinnerde zich ook het bevel om de kat precies om zes uur te brengen en de fluitende jongen met de poezemand die een kwartier na hen was gekomen. En er was nog iets dat hij zich herinnerde. Een zwak gemiauw toen hij in de hal stond, terwijl Jean afscheid nam van Magher Shalal Ghazbas en het zorgelijke gezicht van mevrouw Proctor, toen ze Jean vroeg of ze veel van de poes hield. Het leek erop dat Proctor junior katten had verzameld met een sinister doel. Waar is de oude heer aan gestorven? vroeg hij aan mevrouw George. De dokter zei een hartverlamming. Vorige week dinsdag is hij s'nachts gestorven... en mevrouw Grapp, die hem heeft afgelegd, zei... dat hij een uitdrukking van doodsangst op zijn gezicht had... zo erg... de stumper. De dokter zei dat het niets bijzonders was met zijn ziekte. Maar ja, wat de dokter niet heeft gezien omdat hij het te druk had om langs te komen, dat was de vreselijke krassen en, en schrammen op zijn gezicht en armen. Hij, hij moet zichzelf verschrikkelijk gekrapt hebben in zijn doodstrijd. Ach, ach, ach, ach, ach, wat erg toch. Maar ja, iedereen wist dat hij elk ogenblik kon uitgaan als een nachtkaars. Ja, dat weet ik, zelf, zei haar man. Maar hoe verklaar je dan die krassen op de deur van zijn slaapkamer? Je wilt me toch niet vertellen dat hij dat zelf heeft gedaan? En als hij het zelf heeft gedaan, waarom is dan niemand te hulp gekomen? Meneer Timms, dat is de eigenaar, die kan dan wel zeggen... dat hier na hun vertrek insluipers en in landlopers zijn geweest... maar waarom zouden die zoiets zinloos doen? Ik vind het maar allemaal erg vreemd hoor. En een harteloos stel mensen die proctors zijn voor George. Die hebben liggen ronken in bed... En hem hebben ze alleen laten doodgaan. En als je denkt aan al dat geld dat ze geërfd hebben, dan zou je toch zeggen dat ze hem best een mooie begrafenis hadden kunnen geven. Nee hoor, nauwelijks een bloemetje, die niet eens een kist van eikenhout, maar van iepenhout, en met die armoedige handvatten ook nog. Tuig was het. Ze hadden zich moeten schamen. Meneer Eik Zijn verbeelding ging zelden met hem op de loop, maar... Nu had hij toch een gruwelijk beeld voor ogen. Hij zag een zieke oude man, die lag te slapen, en hoorde zachtjes de deur van de slaapkamer opengaan, en voorzichtig open zakken op de grond leggen, vriemelende, miauwende zakken, en daarna de deur weer dicht doen. Op slot, schaduwen zag hij, zwart, gestreept, rood, in het schijnsel van het nachtlichtje. Die heen en weer vlogen, sluipend op zachte voeten, springend op de tafel, de stoel, het bed, een groot rode kater met ogen als karbonkels, en dan het wakker worden, de schrik, de gil, de doodsangst, en alles achter een onverbiddelijk gesloten deur. Een hele oude doodzieke man, snakkend naar adem, wild maaiend met zijn armen, en dan een stekende pijn, de laatste stekende pijn in de hartstreek als de dood om tieren tot zich neemt. Dan niets meer, behalve katten die miauwen en krabbelen aan de deur. En aan de andere kant staat iemand te luisteren, met zijn oor aan het sleutelgat. Meneer Eck veegt in het klamme zweet van zijn voorhoofd, maar zijn gedachten gingen verder. De moordenaar, die smorgens vroeg naar binnen sluipt... en Haasje Repje zijn onschuldige mededaders weer vangt... en voordat mevrouw Kreb komt... Haasje Repje, het lijk een beetje toonbaar maakt. De katten loslaten valt er veel op, nee, de regenton in... en dan begraaf in de tuin. Maar Magher Shalal-Gabas, de nobele Magher Shalal-Gabas... die had voor zijn leven gevochten. Hij had zich losgeworsteld en was naar huis gesukkeld dwars door Londen. Ach, als die kat kon praten. Maar Monty Eck wist een heleboel, en hij kon praten. En ik zweer dat ik dat doe ook, zei Monty, en hij noteerde naam en adres van de notaris van meneer Proctor. Hij veronderstelde dat het moord was om een oude man zich dood te laten schrikken. Zeker wist hij het niet, maar daar kwam hij wel achter. Hij trachtte zich een vertroostend motto te herinneren uit de handleiding voor vertegenwoordigers, dat enigszins op de situatie sloeg. Toen glimlachte hij en dacht, het doel van de echte zakenman is dienen wat en waar hij kan.